Het is 6 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo begint vanochtend het proces tegen oud president Morsi. Samen met 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap... staat hij terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. Het leger zette Morsi in juli af na protesten tegen zijn bewind. Gevreesd wordt dat er vandaag opnieuw ongeregeldheden uitbreken... tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi.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 Daar komt alleen nog wat winst van consumptieverkoop bij. De initiatiefnemer had gehoopt op een bedrag van 10.000 euro. Het 12 uur durende concert was gratis... maar bezoekers werd gevraagd om een vrijwillige donatie. Het weer. Regen trekt weg naar het Noordoosten. Later opnieuw buien, maar soms ook zon. maximumtemperatuur stijgt naar 12 graden. In de avond wordt het overal droger. Dit was het NOS Journaal. AWB nou, Verkeersinformatie, nu al een flinke file op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Bij de Alfred Weidewormer 9 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 4 november. Een onstuimige ochtend. Veel wind en veel regen. Wordt maar rustig wakker. Ik praat u bij over Mali, waar dit weekend twee Franse journalisten zijn vermoord. Enkele dagen nadat de Nederlandse regering bekendmaakte dat er honderden Nederlandse soldaten naar Mali gaan. Leander testte gisteravond even de noodvoorziening van de publieke omroep. A je toe. Met alle gevolgen van dien hoort er onder andere voorzitter van de publieke omroep Henk Hagoort vanochtend over. En uiteraard aandacht voor de belangrijke rechtszaken van vandaag. Die tegen oud-gedeputeerde Ton Hooymeijers vanwege fraude en omkoping. En natuurlijk de zaak tegen ex-neuroloog Janssen Steur. Ik spreek de journalist die de praktijken van de arts als eerste onder de aandacht bracht. En Meino Remmers, die staat rechtop in de wind vanochtend. De bomen liggen plat in een wijk in een wijk bij Duursteden. Overal liggen stenen op de weg. De straat ziet er een beetje voor vomfight uit. Muziek hebben we ook. Van Train. Haven't seen you since high school. Do you see you're still beautiful? Gravity has installed to poo. Kwadje Hell. One that's five, and one that's three, then two. Minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Schrik, tijdens de uitzending van Studio Voetbal op Nederland 1 gisteravond. Net toen Gasco Adriaanse het woord wilde nemen, viel ineens de verlichting uit. Ja, ik was uh, vandaag bij Utrecht, heer De Veen, eigenlijk soortgelijk. Prima. Dit is ook mooi. Ja, ga gewoon door, de Svent reageert onmiddellijk. Ja. Ga gewoon door, de mensen kunnen antwoorden. Ja. Gaat er niet wel weer aan. Ja. Dit is maar Giebelende mannen, wat leuk. De plotselinge duisternis werd snel verholpen met enkele zwiervolle kaarsen. Maar daarmee was de ellende natuurlijk niet verholpen. Rond elf uur waren alle televisie- en radio-uitzendingen... van de publieke omroep uit de lucht door een stroomstoring. Tegen half twaalf was de storing deels voorbij... en kon ook met het oog op morgenpresentator John Janssen van Galen... de verlossende woorden uitspreken. Ik heb ondertussen het verheugende bericht... dat wij weer in het gehele land via de zender te horen zijn... Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor... tijdens een test van de noodstroomvoorziening. De leiding van de politie Oost-Nederland is niet gelukkig... met een Facebook-video van de politie van Almelo. Op de beelden is te zien hoe een Poolse veelpleger... door de politie wordt opgehaald om hem op de trein richting Polen te zetten. De man zelf heeft niet genoeg geld voor een treinkaartje... en ook de politie zit kennelijk wat krap bij kas. Kaartje gekocht, je het laatste stukje uh, gaat meneer uh, misschien te voet. Of ergens anders mee. En uh, gaan we gaan hem nu ophalen. Veel verder dan Berlijn zal de pol dus niet komen. De politie van Almelo schrijft bij het filmpje... dat ze daarom op zoek zijn naar sponsoren... om in het vervolg vaker treinkaartjes te kunnen kopen... om dit soort veelplegers het land uit te sturen. De politieleiding heeft begrip voor de oproep... maar neemt afstand van de suggestie... dat de politie daadwerkelijk op zoek is naar sponsoren. De burgemeester van de Canadese stad Toronto zegt sorry. Een aantal maanden geleden raakte hij in opspraak... toen een krant beweerde een filmpje van hem te hebben... waarop te zien is dat hij krek rookt. Burgemeester Ford sprak de beschuldigingen aanvankelijk tegen. Maar nu verzoekt hij de Canadese politie... om het filmpje zo snel mogelijk openbaar te maken. Hij wil dat elke inwoner van Toronto de beelden te zien krijgt... om er zelf over te kunnen oordelen. Wat this video shows, folks. Toronto-residents to to En video. de burgemeester bood in hetzelfde interview zijn excuses aan. Niet voor het filmpje met het krekgebruik, maar omdat hij afgelopen augustus dronken in het openbaar was verschenen. Ik ben de eerste die moet ervan uitgaan dat ik niet perfect ben. Ik heb verhaal gemaakt. En wat ik nu kan doen. is apologize... En aftreden, daar denkt de burgemeester niet aan. Hij zegt dat er nog veel werk te doen is in de stad... en dat hij die klus graag wil afmaken. Hier hoort rapper Eminem met zijn optreden... tijdens de eerste YouTube Music Awards. De rapper viel in de prijzen tijdens het durende gala... dat live werd uitgezonden op YouTube... Eminem werd gekozen tot artiest van het jaar. Het spektakel draaide eigenlijk niet echt om de prijzen... maar meer om de videoclips die live werden opgenomen... onder leiding van filmregisseur Spike Jonze. Andere prijswinnaars waren onder meer zangeres Taylor Swift... en de Zuid-Koreaanse meidenband Girls' Generation. Tot zover het nieuwsoverzicht. Ik kijk met u in de kranten en zie dan uh, de puinhopen... in uh, Wijk bij duursteden op de voorpagina van de Telegraaf. Windhoos vernield... Woonwijk. En indrukwekkend een foto waar uh, ja, de slurf van lucht te zien is. In de avondschemering. Um, Windhoos richtte grote schade aan in de wijk. De Horden. Wij zijn daar vanochtend, die hoorden Maino Remmers al eventjes. En op de foto's is te zien wat voor schade er is aangericht. Het lijkt wel of een hele voorgevel uh, van een pand is afgerukt met kratjes en uh, stukken isoleer volgens mij op de grond, als ik het goed zie. Dan pak ik eventjes het FD erbij. Het verhaal daar is dat het betalingsverkeer fors duurder wordt in Nederland. Volgens de krant verhoogt ABN AMRO bijvoorbeeld... de tarieven voor zakelijke klanten met maar liefst 62 procent. Volkskrant schrijft over apothekers die hogere vergoedingen eisen. Zorgverleners gaan daardoor naar de rechter... omdat ze zich afgeknepen voelen door zorgverzekeraar Achmea. Goed eten leidt onder prijsdruk. Trouw schrijft daarover, volgens een voedselexpert... die is althans, zijn programma's... die de voedselketen moeten verduurzamen, uitgeperst. Nou, dit is een verhaal wat u maar even verder moet lezen zelf. Um, miskoop van 408 miljoen... We zien een foto op de voorpagina van het AD. Een foto van de JSS Karel Doorman, een groot schip. Gruwelijk groot schip dat we helemaal niet nodig hebben. Kwam er toch. Een handjevol Kamerleden bleek gevoelig voor de lobby van de scheepsbouw. Een ander verhaal in het AD is uh, hoge hufterboete. Moet wegmisbruiker temmen. Een kleine groep veroorzaakt zo'n 6% van de ongelukken, schrijft het AD. De PvdA en VVD openen de aanval op de kleine groep verkeershufters. En tot slot nog even naar de voorpagina van NRC Next van vanochtend. Nu weer even iets positiefs over internet, schrijft de krant. We worden echt slimmer en beter door onze laptops en smartphones. Dat zegt Clive Thompson. Hij is journalist voor Wired en de New York Times Magazine. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Een minuten over zes. Ik uh, beschreef al eventjes, Mayno Remmers, een foto in de Telegraaf. Een foto van Wijk bij Duurstede. Kun je eens aangeven wat je ziet? Ja, hetzelfde denk ik als wat je op die foto ziet. Het, ik zie allemaal omgeknakte bomen in een straat liggen. En dakpannen in de voortuinen. En tussen die bomen in... De, de bomen zijn keurig kapot gezaagd door de hulpdiensten, denk ik. Maar het is, ja, je ziet wel dat, dat er wat is gebeurd in de straat, laat ik het zo zeggen. Keurige nieuwbouwwijk, nou nieuwbouwwijk, jaren 80, 90, denk ik. Met euh, links en rechts inderdaad de geknakt de bomen. En die dakpannen waar ik het al over had. Ja, we moeten zo bij een familie aanbellen, die hebben het echt te verduren gekregen. Je ziet hier ook euh, heel veel stenen op de straat liggen. En hier ook een stuk van een boomstronk, half omgewaaid. Ja, gistermiddag, hè? Toen kleurde de hemel ineens zwart. Reportage van Joris van der Kerkhof, die hier gistermiddag was. Mijn auto. Waar ja. is de achteruit gegaan, zie je? Voor overal glas in de auto. Even kijken. Ik moest een dakpunt op je hoofd krijgen. Dan ben je gelijk het ja. ziekenhuis. Jullie He, hebt een helm op. Ja, ja. ja, ik heb een helm op, ja. Ja, ik heb net een... Zien, maar het is ah, gewoon het is niet bizar. Mijn nee. is het hardst getroffen van heel Nederland. Daar ging ik een streep over: Wijkbeduurs heen. Ik stond ja. thuis te filmen waar ik wel in de geer. Ja. En dan leek het net of het vogels waren. Ja, echt? Ja, en overal hebben we waterschade binnen en zo. Alle dakpannen eraf, waterschade. Wat zei je? Er ligt een boot, ligt een er ligt boot om, op. Uit. bijvoorbeeld een boot op, het in de schieterij langs buiten, oh ja, bij die herstelt en, die boot, je stelt boot, tegenover elkaar. Ja het -over de ja onder. Ja, het ja, valt hier nog, maar Daarboven boven. Daar ja, dan ligt dan gewoon een dakplaat het van het in Nee, serieus. En hoe ver ja, is dat hier vandaan? Uh, helemaal breed, 700, 800 meter. Ja, beetje. Dat ding wat boven dat, komt af. Bizar. Die is gewoon 800 meter door de lucht gegaan, het schiettrechtkommer. is dit. Ja. Ja, je ziet vaak op de scholen. Ja. Of op de radio. Je ziet de ook weer helemaal leeg Kijk, in de hoek. Dan staan ze op scherp, zie je dat? Er ligt alles er ligt los, dat moet er nog allemaal af. Dat moeten we allemaal weghalen, dus, ja. Inderdaad, de sporen van wat Joris gisteren aantrof... die liggen hier nog volop op straat. We zijn bij de familie Bons. Die hebben een gat in het dak, geloof ik. Ik kijk eventjes langs een lantanenpaal die gelukkig wel overeind is gebleven naar boven. En ik zie inderdaad hele stukken van het dak kaal. Laat ik maar eens aanbellen om te kijken hoe het met ze gaat. Deze mensen die vandaag, net als heel veel andere mensen... hier in wijk bij Duursteden, de schade Opmaken, de verzekering over de vloer krijgen. En denk ik ook gaan nadenken over hoe ze dit zo snel mogelijk weer gaan herstellen. Want ik zal je wel vertellen, Lara, het regent nog steeds. Dus het lijkt me wel dat het dak snel dicht moet. Ja, inderdaad, dat lijkt mij ook daar. In wijk bij duursteden. Nou, mijn ook hoor later van je, hoe het de mensen vergaat in wijk bij duursteden. En later ook meer beschrijving uiteraard van mijn Remers over, wat hij aantreft in het dorp. 15 minuten over 6, 8,3 miljoen dollar. Aan prijzen geld kan hij winnen. Michiel Brummelhuis uit Amsterdam... staat in de finale van het WK Pokeren in Las Vegas. Als eerste Nederlander ooit. Michiel Brummelhuis, goedemorgen voor jou. Goeie avond. Goeiemorgen, hoi. Het is een uh, heel bedrag, hè? Een bedrag waar je van duizelt. Ben je zenuwachtig? Uh, nee, ik heb al vier maanden gehad om eraan te wennen. Ik uh, ben nog niet zenuwachtig. Ook al ja, Wel ietsje meer dan de afgelopen weken... Maar uh, ja, nee, ja, we zien wel wat er komen gaat en uh, ik, ik hoop dat het allemaal, uh, allemaal goed gaat. Dan kan ik inderdaad een heel groot bedrag winnen. Ja. Ja, maar maakt zo'n bedrag voor jou wat uit? Maakt dat het uiteindelijk toch spannender? En ook de plek waar je speelt, Las Vegas? Uh, nou, het heeft wel iets extra's. En zeker ook uh, de media-hype ja, eromheen. De, de, de ISPN me met enorm veel cameraploegen. en al die dingen die je meemaakt, die ik anders nooit meemaakt. Dat maakt het wel spannend. En het geldt ook, dat is toch waar je het voor doet. Maar uh, ja, alle bedragen die ik nu al gewonnen heb, zou ik maar zeggen. dat wat ik. de negende plek was ook al veel. en de eerste plek is gigantisch veel. En daartussen zitten ook hele leuke bedragen. Ja, ik zie wel wat het wordt. En uh, ja, ik, hoe verder, hoe beter natuurlijk. Je leg eens even uit. Je bent in de finale van het WK Pokeren. Hoe werkt het? Ja, uh, nou, hoe het werkt. Er zijn meer dan 600, 6300 man die allemaal 10.000 dollar betaalden om mee te doen. Dus iedereen, kan, uh, iedereen die wil kan meedoen. En dat is het grootste event van het jaar. En dat zorgt voor een prijzenpot van uh, meer dan 60 miljoen. En hoe verder je komt, hoe meer je wint. En ik zit nu bij de laatste negen. En uh, dus dat, ja, je moet zien dat er al 6300 man uh, achter me zijn afgevallen. En uh, ja, de top negen krijgt natuurlijk het meeste betaald. En uh, daar zit ik bij. En, uh, dus zo, zo, uh, zo werkt het. En, uh, hoe ik er gekomen ben, dat komt door. En goed spel en wat geluk. Aha, die twee. En, en ja, geluk kan je ja. nauwelijks beïnvloeden. Uh, goed spel, hoe, hoe kom je tot dat goede spel? Kan je daarvoor trainen? Dan kan je zeker vertrainen. Je kan er een hoop uh, leerstof tot je nemen, zowel via je boeken als via je uh -huh. En uh, jarenlang ervaring zorgt ervoor dat je, dat je steeds beter kan worden. Ja. Het lijkt mij dat je uh, een snel brein moet hebben. Je moet goed kunnen analyseren en, en een beetje bluffen. Uh, uh, analyseren, bluffen, dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat analyseren het, uh, het belangrijkste is daarin. En, en het, het bluffgedeelte... Moet je ook kunnen, alleen je moet wel precies weten wanneer je moet bluffen. En dat is soms best moeilijk. En dat is voor beginnende spelers lastiger dan uh, voor wat ervaren spelers. Maar het hoort er ook zeker bij. En heb je een pokergezicht? Nou, ik, uh, ik speel een beetje vals om het zomaar te noemen. Ik doe een zonnebril op. Aha. En dat zorgt ervoor dat er een gedeelte is afgedekt. Dat is volledig legaal, dat mag. Dat doen meerdere mensen. Maar een, uh, een pokerfeest, ja, hand voor je mond, zonnebril op. Zo stil mogelijk zitten, dan kan je al... Kijk snel niet zo heel veel meer aan iemand zien. En dat uh, probeer ik ook te doen, omdat ze zo weinig, aan mij, zo weinig mogelijk aan mij kunnen aflezen. Michiel, ik wens je heel veel succes. Oké, okay, dankjewel. Het LOS Radio 1 Journaal. I in like Texas, Gaga met pokerface en onze eigen pokerface. Michiel Brummelhuis uit Amsterdam staat dus in de finale van het WK poker in Las Vegas. Hij speelt Amerikaanse Tijd uh, morgenmiddag. Dus uiteraard hoort u op Radio 1 als hij de finale goed doorgekomen is... en het prijzengeld in de wacht heeft gesleept. Op Radio 1 dus. Acht minuten voor half zeven. Frankrijk is nog altijd in de ban van de moord. Afgelopen zaterdag op twee journalisten in het noorden van Mali. Het gebied waar binnenkort ook Nederlandse blauwhelmen worden gestationeerd. De schok in Frankrijk is groot. Journalisten werkten bij de Franse Wereldomroep. Radio France Internationale. Tegelijk wordt beetje bij beetje meer bekend over wat er is gebeurd. Ik weet niet of ik nou vooral verdrietig ben of boos, klinkt de gebroken stem van Marie-Christine Saragos, de hoogste baas van Radio France Internationale. Ik ben vooral heel erg boos, zegt Cécile Meghi, de directrice van het radiostation. De emoties blijven heel erg hoog oplopen bij Radio France Internationale, de zender waarvoor de twee journalisten werkten die in Mali zijn vermoord. En ondertussen wordt steeds meer bekend over wat er nou precies is gebeurd bij de stad Kidal, waar de twee werden ontvoerd. De journalisten hadden een plaatselijke rebellenleider geïnterviewd, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. Et à la sortie de l'interview, à 13h10 exactement, ils ont été kidnappés. Na dat interview, om tien over eens smiddags, gingen ze naar buiten en werden daar door een kleine groep mannen ontvoerd. De groep ontvoerders kwam op ons af met auto's, vertelt Nagin... de chauffeur in Mali van de twee journalisten. Een man kwam met een wapen op me af, zei dat ik uit onze auto moest komen en moest gaan liggen. Toen kwamen andere mannen die de journalisten zeiden dat ze mee moesten komen. De journalisten werden vastgebonden en toen meegenomen. Chislen, de vrouwelijke journalist, zei: als jullie geld willen, dan heb ik dat, maar laat ons gaan. Dat waren haar laatste woorden. al de chauffeur nagin. Een peu plus tard, leurs corps ont été retrouvés à 12 exactement. De Kort daarna werden de lichamen van de twee journalisten gevonden. Op 12 kilometer van Kidal, de stad waar ze waren meegenomen. Vertelt minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. Assassiné. Ze waren vermoord. Koelbloedig. L'un... a reçu... Uh, ...deux bal, L'autre trois bal. De een was met twee kogels doodgeschoten, de ander met drie kogels. Hun lichamen lagen op een paar meter van een auto. De moordenaars zijn degenen die we in Mali juist willen uitschakelen. Het zijn de terroristen die tegen democratie zijn, die de verkiezingen van deze maand willen verstoren. Frankrijk en Mali zullen er alles aan doen om die verkiezingen gewoon door te laten gaan. Voor Frankrijk zijn de moord op de twee journalisten en de opgeleide activiteiten van rebellen en radicale moslimterroristen geen enkele reden om de strijd op te geven, zegt minister Fabius van Buitenlandse Zaken. We zijn juist vastberaderder dan ooit om te vechten tegen het terrorisme. De lutter contre het terrorisme. Een bijdrage was dat van correspondent Frank Renaud. Later in deze uitzending meer, ook van Frank. Dan praten we verder over de situatie in Mali, dan met name natuurlijk in het noorden. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Zwemtrainer Marcel Wouda blijft gewoon in Eindhoven. Twee weken geleden zegt Ranomi Jojo de samenwerking met Wouda op. En plotseling kwam daarmee ook Woudas functie bij het zwemsteunpunt in Eindhoven in gevaar. Zeker toen Jojo aangaf verder te gaan met Woudas assistent, Christian Sloof. Nou, uiteindelijk vond technisch directeur van de zwembond, Jacob van Haren een oplossing.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 Ereventrainer Marco van Basten werd in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht... naar de tribune gestuurd. Bij de 2-0 van Utrecht ontplofte Van Basten. De doelpuntenmaker stond in buitenspelpositie, vindt hij. Nou ja, dat was, vond ik, de druppel die de MR deed overlopen. Omdat daarvoor had de scheidsrechter een aantal discutabele fouten gemaakt. En uh, daar heb ik wat van gezegd. En uh, nou ja, toen ben ik uh, het veld ingelopen. En uh, dat mag niet. Maar ik vind dat de scheidsrechter... Uh,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 Nou, de wedstrijd tussen Goa Eagles en Herakles dan... werd al na 21 minuten gestaakt. Het veld was door hevige regen veranderd in een zwembad. Doorspelen was te gevaarlijk, zegt scheidsrechter van Sichem. Je moet het echte en het onechte gaan onderscheiden. En bij slijdingen en dat soort zaken, ze glijden ze uit of niet... Dan nemen ze wel een correcte sliding. Het risico en de gezondheid van de spelers komt gewoon in gevaar. En ook bij remmen op een gegeven moment, dan stokte de bal... en dan stopt de speler en glijdt hij uit. Ja, er ontstaan zoveel hamstringblessures of dat soort zaken. Het was niet langer verantwoord om door te spelen. Dus het is nog niet bekend of de wedstrijd wordt uitgespeeld... of nog in zijn geheel wordt overgespeeld. Inmiddels gaat in de eredivisie AZ aan de leiding, gevolgd door Vitesse. Deze ploeg heeft 1 punt achterstand. Geoffrey Moutai heeft opnieuw de Marathon van New York gewonnen. De Keniaan liep in de slotfase van de klassieker... door de Big Apple weg uit de kopgroep... en soleerde naar de zege in 2-8-24 hij was ook al in 2011 de beste in New York. Vorig jaar ging het hardloopfeest niet door. Dat was als gevolg van orkaan Sandy. Bij de vrouwen won Priska Jepto, de Keniaanse ook, leek aanvankelijk kansloos. Ze liet twee atletes in Ethiopië meer dan drie minuten voorsprong nemen. Geleidelijk aan liep Jepto het gat dicht... en op enkele kilometers van de finish haalden ze knap beide nog in. Tot zover. De sport, zo dadelijk. De Egyptische president Morsi staat vandaag voor de rechter. Voor het eerst sinds afgelopen maandag verschijnt hij weer openbaar. Dit is Radio 1.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 Door een grote stroomstoring op het mediapark in Hilversum gingen even na elven gisteravond alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Klein half uur later was de storing deels verholpen. De meeste radiozenders waren weer te ontvangen en nog een kwartier later deed tv-zender Nederland Eend ook weer. Maar Nederland 2 en 3 moesten het nog lange tijd doen met Text TV. En u hoorde het net, in de Egyptische hoofdstad Cairo... begint vanochtend het proces tegen oud-president Morsi... met veertien andere kopstukken van de moslimbroederschap... staat hij terecht voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens de rellen eind vorig jaar. Straks veel meer daarover. En het weer nog, de regen trekt weg, dan komen er buien, soms ook zon. In de avond wordt het overal droger, er staat vrij veel wind... en het wordt een graad of 12. De verkeersinformatie dan. Helene De Geest. Ja, de regen trekt weg, maar op dit moment plenst het nog in Noord-Holland. En daardoor is het daar erg druk. Op de A7 bijvoorbeeld, van Den Oever naar Zaandam. Er staat tussen Horen Noord en Purmerend Noord 6 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is bij Purmerend dicht. Verder ligt er op de A15 van Gorkum naar Europort rommel op de weg bij Knooppunt Vaanplein. Wat het precies is, dat weet ik nog niet. Daar ga ik even achteraan. Er zijn in ieder geval twee rijstroken dicht. De file is 2 kilometer... En op de A15 verderop tussen Pernis en Spijkenisse... ook alweer zeven kilometer file. Goed, nou alleen dan hoorde je zometeen over de rommel op de weg. Zoek het uit. En in ja. Wijk bij Duurstede gaan de opruimwerkzaamheden... vanochtend door over rommel gesproken. Gisteren werd het Utrechtse stadje getroffen door een zware windhoos. Blijf luisteren.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 Taken Seriously. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Cairo begint het proces vandaag tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Hij wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens de protesten bij het presidentieel paleis in december. Weet u nog? Morsi verscheen op 2 juli van dit jaar voor het laatst in het openbaar. In een televisietoespraak zegt een strijdlustige Morsi niet aan opstappen te denken. Maar de volgende dag wordt hij door het leger afgezet en gevangen genomen. Dit weekend gingen zijn aanhangers de straat op om tegen de vervolging van Morsi te demonstreren. Dit proces is onwettig, want Morsi is de legitieme president van Egypte, zegt deze betoger. Maar daar denkt de volgende dame heel anders over. Mubarak, in justice in the Het is juist eerlijk dat hij net als oud-president Mubarak wordt vervolgd. Alleen zo krijgen we iets van rechtvaardigheid in dit land, zegt deze vrouw. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... was gisteren op verrassingsbezoek in Egypte... en stipte, zonder zijn naam te noemen, de rechtszaak tegen Morsi aan. Alle Egyptenaren hebben recht op een eerlijke en transparante rechtspraak, zegt Kerry. Maar Heba Moraev van Human Rights Watch betwijfelt of Morsi wel een eerlijk proces krijgt. There's been no justice over the past few months. There's only been a crackdown against the Brotherhood as an organisation, with thousands of its members arrested and its leadership now being referred to trial. So these are biased prosecutions that go in only one direction, with no attempt to investigate or prosecute members of the security services. Van rechtvaardigheid is de laatste maanden geen sprake geweest. Duizenden leden van de moslimbroederschap zijn gearresteerd. Het Leiderschap is voor de rechter gedaagd. Maar deze rechtszaken zijn heel eenzijdig. Zo worden mensen van het leger en de veiligheidsdiensten niet vervolgd. voor hun rol bij het geweld van het afgelopen jaar, aldus Morajev. Maar politiek analist Saad Eldin Ibrahim houdt hoop op een eerlijk proces tegen Morsi. Uh, I think there could be de hele wereld kijkt mee. En als blijkt dat het proces niet eerlijk verloopt... sluit ik represailles niet uit, denkt Ibrahim. Later in deze uitzending hoort u correspondent Sander van Hoorn... met het laatste nieuws over dat proces... tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Dan door naar Pakistan, want de dood van de leider van de Taliban, Hakimu Meshoot in Pakistan dit weekend kan grote gevolgen hebben voor het vredesproces met de Taliban. De leider werd door een Amerikaanse drone neergeschoten. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, er was dit weekend veel gedoe over dat vredesproces. Boosheid bij de Pakistanse regering. Wat heeft dit, denk je, voor gevolgen voor eventuele vrede? Ja, de regering van Pakistan heeft ons dit weekend vooral willen laten geloven dat er een vredesproces was. Hè. En, en is dus keihard uitgevaren tegen de Amerikanen. Hoe ze het in hun hoofd halen om juist nu een regeringsdelegatie naar Waziristan zou gaan uh, om met de Taliban te praten. Om juist nu uh, hun leider Mesoet om te brengen. Plotseling is Mesoet de man met wie wel te praten viel over vrede. Maar voor zover ik weet heeft hij dat in het verleden nooit bewezen. Hij heeft recent wel gezegd dat hij open stond voor gesprekken. Maar zeiden dan altijd meteen achteraan dat de Pakistaanse staat omvergeworpen moet worden, dat de Sharia moet worden ingevoerd. En het aantal bommen dat afging, nam ook, uh, nam ook nooit af. Dus ja, die boosheid dat het vredesproces nu door de Amerikanen, he, door die aanval, is gesaboteerd. Uh, dat is voor mijn gevoel een beetje huilen met de wolven. Uh, er was geen vredesproces en niets wees er ook op dat Hakimullah Massoud uh, uh, de man was met wie uh, zo'n vredesproces op gang ging komen. Ja, en is dat huilen voor met de wolven misschien ook voor de Bunen Zijn de Pakistanen alleen maar boos? Of misschien ook wel opgelucht dat hij dood is? Ja, ja de, de, die, die die is er in Pakistan altijd. Uh, wat daarachter precies gebeurt, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. De grootste verrassing van dit weekend zat hem eigenlijk in de reactie die er niet was... He, vanuit de regering vooral. De man die verantwoordelijk is geweest voor duizenden doden. Bomaanslag na bomaanslag. Verantwoordelijk voor de aanslag op dat beroemde meisje Malala. He. Voor de sluiting van honderden meisjescholen. De man die, die, die, die, die, die grote delen van Pakistan veel mensen jarenlang heeft geterroriseerd. Die man die is er niet meer. En de Pakistanse regering krijgt het niet over de lippen dat deze man een grote boef was. En dat hij op zijn minst niet heel erg gemist gaat worden. He. De regering durft geen opluchting te tonen. Focus zich echt op de boosheid over de drones, boosheid tegen de Amerikanen. De ambassadeur wordt op het matje geroepen. Uh, vandaag wordt in een kabinetszitting besproken hoe de Amerikanen moeten worden bestraft voor deze schandalige aanval. Dus het komt allemaal uh, ja, heel, uh, niet heel zelfverzekerd over vanuit de Pakistanse regering. Uh, het voelt eerder een beetje als een knieval, hè? weer een knieval uh, voor de Taliban van Hakimullah Massoud. En over de Taliban gesproken hebben zij inmiddels al een nieuwe leider aangesteld. Want daar waren wat verwarrende berichten over. Ja, dit weekend was het een beetje een rommeltje. Maar een woordvoerder van de Taliban die zegt nu dat er een interim commandant is aangewezen. Het hoofd van de Shura, zeg maar de voorzitter van het parlement van de Taliban. Die neemt het leiderschap nu tijdelijk waar. En dat betekent, dat is wel interessant, dat er nu ruimte komt voor discussie. Uh, wie de opvolger van Massoud gaat worden. Hè. Uh, we weten dat er binnen de Taliban echt wel een stroming is... Uh, die meer toe wil naar overleg met de regering... die inderdaad wel wil onderhandelen naar een vorm van vrede. Uh, en dan kan het dus zo gaan uitpakken zelfs... dat de dood van Massoud juist wel gaat leiden... tot een opening richting die onderhandelingen. Nu die agressieve lijn, die harde lijn van Massoud uit de weg is... en de mensen de leiding kunnen nemen... Die wellicht wel, uh, met wie wellicht wel te praten valt... Want de taliban, het blijft natuurlijk een enorm gezwel in die samenleving. Er is, uh, als er een vorm gevonden kan worden, zou ik maar zeggen... Hè, om uh, met die mensen te praten. Als de regering daar toch een opening in vindt... als er in de taliban iets meer bereidheid komt... Ja, dan kan dat echt gaan leiden tot een afname van het geweld. En ik denk dat heel veel Pakistanen nu Mesud dood is. Die kennen Mesud natuurlijk heel erg goed. kennen hem al jaren. Dat heel veel Pakistanen daar heel erg op hopen... en daar echt wel oren naar hebben. Kijk eens aan. Lucas, dank je wel. Straks gebroken dakpannen, beschadigde auto's, omgevallen bomen. Ja, inderdaad, het gaat over wijk bij Duursteden. Daar maken ze de schade op die de windhoofd gisteren veroorzaakten. hoort u zo. Het NOS Radio 1-journaal. We Lost in the silent city lights Thinking of you Wondering that I lose my mind Hoorde u het? Michael Bublé en Brian Adams, inderdaad. 13 minuten over half 7. We gaan naar Myno Remmers. Myno, ben jij nou binnen of buiten? Ik ben buiten, maar bij de familie Bons is binnen en buiten... een beetje een, een, een inwisselbaar begrip geworden. Wiens Dakra is dit nou, mevrouw Bons? Ik heb geen idee. <laughs> geen idee? Nee, ik heb geen idee. Nee. Het komt dan waarschijnlijk van de buren af of zo. Nou ja, we lopen langzaam naar binnen. De voortuin is bezaaid met stukken dakpan. Dat geldt ook voor de straat. Omgeknapte bomen, links en rechts. En dan komen we binnen bij de familie Bons. En dan zie ik... Ja, wat zie ik? Handdoek in de, in de kamer liggen. Ja, dat klopt. Het, uh, we hebben een beetje lekkage. Oh ja, ik zie het aan het plafond. Een hele streep. Ja, ja klopt. De uitbouwdak uh, is, uh, nou ja, ik denk zo goed als lek... Hebben jullie wel geslapen vannacht? Uh, een beetje. We hebben veel met handdoeken en emmers gelopen. En het is een beetje het mediapark van gisteravond hier binnen, want een deel van de stroom is uitgezet. Ja, klopt. Dat is op advies van de brandweer. Die heeft gezegd van uh, zet de stroom uit in verband met kortsluiting. Er zet water in de leiding en de ja. stopcontacten. erop. Ja. Ja. ja. Daar zie je zo niks van, maar... <laughs> nee, dat zie je zo niet, hè. Maar jullie hebben in de keuken nog licht, zie ik, hiervoor... Ja. En uh, voor de rest van het huis is het alles in donker gehuld. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja wat gebeurde er nou gistermiddag? U was thuis, hè? Ja, dat ja, klopt. Ik was thuis. Ja, uh, ik heb nog steeds geen idee wat er nou eigenlijk gebeurde. Het was tien seconden en dan, uh, dan is het voorbij. Het is voorbij voor je het weet. Het was gewoon slecht weer. Ja, het was slecht weer. En ik zette een kopje thee en ik dacht... nou, ik ga lekker met een boekje op de stoel zitten. En toen de kinderen waren boven. Ja, die waren lekker bezig. Ja. En... Uh, toen hoorde ik een grote windvlaag aankomen. En ik wilde eigenlijk even gaan kijken van nou, wat gebeurt er allemaal? Nou, toen dacht ik vanuit het keukenraam kom naar binnen toe. Dus toen ben ik maar weer, uh, heb ik gauw uh, een plekje opgezocht waar ik niet zo in zicht stond. Ja, waar, waar stond u dan? Oh, hier waar we nu staan. staan. ja. ja? ja Echt ik helemaal ik in een hoekje nee, van nee, de ja, kamer? Ja, ja, ja, klopt. Weg van het raam? Ja. En toen hoorde u van alles vallen en kapot gaan? Nou, niet eens. Nee, nee. Ik hoorde alleen maar, de wind maakte zoveel herrie... dat je kon eigenlijk verder niks en meer En de worden. kinderen waren boven. Die waren boven, ja. ja die hadden niks, aan moeder. Nee, nee. <lacht> nee, dat klopt. Ja, u lacht er nou wel, maar het was wel een, een ja, angstwekkend was... moment. Het waren denk ik de bangste tien seconden van mijn leven. Ja. Ja. En, en uw man was niet thuis? Nee, die, die was kwam thuis. later de straat in. Ja. Wat trof hij aan? Ja, een een, een rood-wit lint van de politie? Ja, terwijl hij niks gemerkt had. Waar hij was, was er helemaal niks gebeurd. Dus hij had inderdaad zoiets van... Uh, nou, dit, dit is niet werkelijk, dit ja. kan niet, dit klopt dus echt op dit stukje is het, hè? Ja. ja. Wat gaat er nou vanochtend gebeuren? Want we staan een beetje met de handen over elkaar in de huiskamer. Uh, Die half ontruimd is eigenlijk, hè? Ja. Alle meubels zijn naar één hoekje geschoven. Ja, dat klopt. Uh, nou, als het goed is, komt de verzekering vandaag. Langs... Ik hoop het ook, ja. Ja, met een taxateur. En dan gaan we de schade opnemen. En, en wie ik... gaat het dak dichtmaken? Want het regent nu ook. Uh, geen idee. Ik hoop dat, het, dat er wat aan gaat gebeuren. Want dit is niet leuk. Is het gedekt? Dat hoop ik wel, ja. <lacht> ja. Ja. Want anders is het toch een behoorlijke schade, denk ik. Want de buren hebben bijna helemaal geen dak meer. Uh, die hebben bijna helemaal geen dak meer. Wat dat betreft hebben wij nog weer geluk. Voor zover ja, je maakt wat de mee, mee hè? Ja. <lacht> ja. Nou, we gaan langzaam een beetje de schade opmaken. Het is nog donker hier natuurlijk. Uh, als het wat lichter wordt, dan gaan we het ook zien, hè, denk ik? Dat denk ik wel, ja. En dan moet er toch meteen een bedrijf komen, neem ik aan. Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, dat doen we. Ondertussen staat wel het koffieapparaat aan. Het is wat is gelukkig het gedeelte wat het wel doet, hè? Goed, hè? Ja. <lacht> ja, wat moeten we zonder koffie? Met de schrik vrijgekomen, zeggen ze dan. Ja, ja dat was ook zo. Ja. Ja. En gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Weet je, het is alleen maar materiaal. Nee. Uh, over de week zie je er niks meer van. Dat hoop ik. Oké, zo is het. Ja, wat moeten we zonder koffie? Nou, uh, uh, niks eigenlijk. Helene Geest, hoe is het met de rommel op de weg? Nou, de rommel is weg. En wat het nou uiteindelijk is geweest, dat is ook niet helemaal bekend. Maar okay. gelukkig, het ligt er niet meer. Nou. Verder uh, is het eigenlijk uh, vooral op de gebruikelijke plaatsen druk. Dus op de A7 van Horen naar Zaandam. Daar staat vijf kilometer tussen Purmeren Noord en de Afritzaandijk. A8 staat natuurlijk alweer vol voor, uh, voor Osaan, 4 kilometer. En het is druk aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Europort Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Spijkenissen bij elkaar. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rest van de files in Nederland is niet veel langer dan een kilometer of twee. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee, we verwachten wel een drukke ochtendspit. Want het, de eerste regen moet naar verluid nog komen. Dus uh, vooral in Noord-Holland kan het uh, behoorlijk gaan spoken straks. Dus bij Amsterdam zal het wel druk worden. Goed, nou, we spreken je later, Helene. Dank je wel. 12 minuten voor zeven. Ik neem u mee naar Zuid-Holland. Schrik niet als u vanmiddag grote groepen militairen... bij u in de stad ziet patrouilleren. De krijgsmacht neemt met meer dan 1700 militairen deel... aan een grote rampenoefening in de regio Zuid-Holland. Ook de brandweer, politie, kustwacht en de reddingsbrigade... oefenen met verschillende scenario's. Erik Zuigling van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, welke ramp gaat er zo dadelijk plaatsvinden... Eigenlijk het weer wat we nu hebben. Heel slecht uh, weer, heel veel regen, wind. En in het scenario is daar dan ook nog de combinatie met een, uh, een groot internationaal evenement in Den Haag uh, aangekoppeld. Maar uh, eigenlijk het weer wat we nu hebben. Mm. Um, en daar wilt u zich beter op voorbereiden? Ja, dat is één uh, aspect van, uh, van de oefening. Een ander aspect is uh, dat wij de, de vier veiligheidsregio's in de provincie Zuid-Holland... Uh, nou met elkaar samen moeten uh, werken, uh, willen werken. Uh, en die gaan dat beoefenen. En dan uh, hebben we daar onze partners in de veiligheidswereld uh, als Defensie uh, Rode Kruis. Redispriek gaat erbij uitgenodigd. Oei, als dat maar goed gaat, want dan moet je communiceren. Dat gaat niet altijd uh, goed, hè, bij politie en uh, uh, bijvoorbeeld het leger. Nee, en dat is dus een van de uh, oefendoelen. Uh, het leger uh, moet, zoals dat heet, onder civiele aansturing komen. Mm -hmm. Dus uh, een politieagent of een brandweerofficier gaat dadelijk vertellen... tegen een legerofficier wat hij wil dat er uh, gaat gebeuren. En uh, dat, wordt een, uh, dat wordt een uitdaging deze week. Een uitdaging, ja, zo noemen we dat. Ja. <laughs> U heeft vorige week op bestuurlijk niveau al geoefend. Hoe ging dat? Nou ja, heel succesvol. We hebben gisteren vorige week hetzelfde scenario geoefend. Alleen dan met de, de crisistafel, regionaal operationeel team, beleidsteams, ook tussen de vier regio's. En dat is heel succesvol geweest. Burgemeesters komen precies op de bestuurlijke vragen uit die je. In zo'n scenario krijg je zo'n ramp. En wat zijn dat voor vragen? Nou moeten wij het internationale evenement in Den Haag wel door laten gaan... gezien de problemen die wij in onze vier uh, veiligheidsregio's hebben. Ja. Uh, en uh, daar kwam het advies uit aan de minister om dat evenement af te gelasten. Aan de minister zelfs? Ja. Zo? Ja. Dat, dat gaat op, op hoog bestuurlijk niveau, dus Dat gaat op behoorlijk hoog bestuurlijk niveau, ja. Waarom moet zo'n beslissing door een minister genomen worden? Hoe, hoe kwam u erachter? Ja. Nou, het was een internationaal evenement met heel veel uh, uh, staatslieden uh, uitgevigeerd, uh, natuurlijk allemaal. Uh, uit andere landen vandaan. Uh -huh. Die op de uitnodiging van uh, onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland waren gekomen. En uh, dat evenement moest vanwege de uh, A. het weer en B. de krab in de politie uh, sterk uh, uh, gestopt worden. Oh, je hebt ook de krapte in de politie sterk tegelijk ja. even meegenomen. Ja, ja, ja, nee, dat ontstaat onmiddellijk. Als je heel slecht weer hebt, dan ontstaat onmiddellijk krapte bij allerlei hulpdiensten. Uh, omdat we hadden... zij, omdat ze dan elders druk zijn? Ja ja, ja, ja, ja. En dan kun je niet meer bijvoorbeeld grote mensenmassa's controleren uh, en noem maar op. Nee, het, uh, maar een beperkte hoeveelheid uh, politie in Nederland, hoewel dat er wel vrij veel zijn. Maar in dit scenario uh, liepen wij tegen enorme krapte aan uh, en uh, moesten er belangrijke besluiten worden genomen. Oké. Okay. Nou, bent u er klaar voor? Wij zijn er allemaal klaar voor. Hoe, hoe laat begint het? Uh, de echte oefening begint vanavond, vanmiddag om 1 uur. Uh -huh. uh, en dat loopt de hele week door. Uh, in de hele provincie uh, zullen met name militairen zichtbaar aanwezig zijn. En oefenen we overal. Dus mensen hoeven niet voor ontrust, uh, te bellen naar uh, politie? Nee, absoluut niet. Uh, we hebben de mensen heel goed voorgelegd uh, wat er aan de hand is. Goed. Succes. Erik Zurglenk van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Jooste van Keen, higher than the sun. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Bij me Jeroen Tjepkema, goedemorgen. Goedemorgen. Er vertrekken zoveel mensen vrijwillig bij Defensie... dat het massa-ontslag van ruim 2500 werknemers overbodig is. Zegt de koepel van officierenverenigingen in de Telegraaf. Er werken nu ruim 41.000 mensen bij de krijgsmacht... en dat is nog maar 400 meer dan het strevenaantal voor 2016.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 Twintig Amsterdamse apothekers gaan naar de rechter... omdat ze een hogere vergoeding voor geneesmiddelen willen... van zorgverzekeraar Achmea. Dat meldt de Vox-kant vanochtend. Achmea betaalt een vergoeding die ze zelf redelijk vindt. Maar ja, volgens de apothekers kunnen zij de medicijnen... niet voor deze prijs inkopen. Na het Nationale Energieakkoord moet er ook een nationaal voedselakkoord komen. Dat stelt voedselexpert Marcel Schuttelaar in trouw. Afspraken tussen boeren, fabrikanten en supermarkten moeten leiden tot een duurzaam aanbod in de winkels. Volgens Schuttelaar heeft de prijzenoorlog in de supermarkten de aandacht van de voedselindustrie voor duurzaamheid de nek omgedraaid. Alle politieagenten moeten zo snel mogelijk stroomstootwapens krijgen. Dat zegt Tweede Kamerlid Gertjan Zegers van de ChristenUnie in een interview met Metro. Volgens Legers kan een zogenoemde taser... agressieve verdachten uitschakelen zonder grote risico's. En tot slot de Volkskrant. Na de Viagra komt er ook een lustopwekkende pil voor vrouwen. In de Volkskrant laten deskundigen zich uit over deze lustpil. Zo heeft seksuoloog Goedele Liekens hoge verwachtingen. De pil zal relaties redden. O jee, nou, dat is interessant. Misschien dus moeten we dat nog eventjes uh, nabellen voor deze uitzending. Kijk even naar mijn eindredacteur. Lustpillen, lustpillen, ik Ik zit inderdaad bevoorbaar in staan. Lustpil voor vrouwen dichtbij. zegen of onnodige medicalisering van de seks. Al dus de volkskrant. Dankjewel, Jeroen Jepkema, voor het meelezen. Zo dadelijk naar het journaal van uh, 7 uur, waarin er wordt bijgepraat over Egypte en het. Uh, basisschool ontbijt. Hoort u in onze uitzending meer over Mali, de journalisten die gedood zijn in het noorden van Mali. En dat enkele dagen nadat bekend is geworden dat Nederlandse soldaten gaan helpen in het noorden van Mali. Bij de missie van de VN. Blijf luisteren.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 Maar alleen als hij voor 1 januari op uw naam staat. Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Nou, hij bel me op. Ik pas uh, gewoon de tuin aan het sproeien. Nou, weet je wat hij zei? Niks beleggen. Even op je handen blijven zitten. Bij Insinger de Beaufort hanteren we voor onze adviesrelaties een all-in-fee. De honorering is dus niet gebaseerd op het aantal transacties... waardoor ons advies echt onafhankelijk is. Interesse in een kennismakingsgesprek?